9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Een jongen van 13 is tijdens de nieuwjaarsnacht om het leven gekomen. door een vuurwerkbom. Hij raakte zwaar gewond toen iemand op een camping in Harderwijk het illegale vuurwerk afstak. De jongen stierf later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wie de vuurwerkbom heeft aangestoken. In Den Haag zijn tijdens de nieuwjaarsnacht vier politiemensen gewond geraakt. van wie twee ernstig. Ze zijn waarschijnlijk geraakt door een lawinepeil. Verder zijn er in de stad zo'n 30 mensen aangehouden... waren er tegen de 40 auto branden en is de ME even ingezet in de wijk Ipenburg. De mobiele eenheid was ook in andere steden kort actief. Onder meer in Haarlem en Nijmegen. In Rotterdam en de omgeving was de ME op straat aanwezig... maar hoefde niet in actie te komen. Wel werden ruim 100 mensen gearresteerd. De politie Rotterdam-Rijmond spreekt van een drukke, maar beheersbare nacht. In Amsterdam zijn ongeveer 50 mensen gearresteerd. Het aantal branden in papier- en afvalcontainers in Amsterdam lag rond de 200, twee keer zoveel als vorig jaar. In Weijen in Overijssel staat een kerktoren in brand. De spits van het gebouw uit de 19e eeuw heeft door onbekende oorzaak vlam gevat. Het vuur is in de weide omtrek te zien. De brand is in de toren van de Katholieke Kerk van Weijen. In de stad Alexandrië in Egypte zijn 21 doden gevallen toen een autobom ontplofte bij een kerk. De bom ging af toen de kerkgangers na een nieuwjaarsdienst naar buiten gingen. Na de explosie gingen meteen honderden christenen de straat op om te protesteren. Sommige christenen en moslims bekogelden elkaar met stenen. In het overwegend islamitische Egypte maken de christenen ongeveer 10% uit van de bevolking. Spanningen tussen de twee geloofsgroepen leiden geregeld tot geweldsuitbarstingen. Tot slot het weer. Het is vandaag druiderig en het wordt 4 graden. Vanaf morgen wordt het weer kouder en neemt de kans op winterse buien weer toe. Dit was het NOS-journaal. Tien jaar café Brand Volendam. Het zwarte gezichten. Helemaal verbrand. Ze hielden hem ook vastweken. Ze lieten hem ook niet los. Laat me niet in de steekje. Dat zeiden ze, weet je. Ze ze liggen op de grond, dood al in sommige ernstige gewond...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 Peter de Wie en Mieke van der Wij. Welkom terug bij het, tweede, bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. We hebben al bericht gekregen van luisteraars die meteen melden... we zijn wakker hoor, dus dat vind ik ontzettend prettig. Uh, dat zie uh, dat je niet over niks, <laughs> ja, dus. komen zijn. Goed, wat gaan we doen? Over een kwartier is Italië-correspondent Bas Mesters te gast om zijn journalistieke nieuwjaarscadeau aan Nederland voor ons uit te pakken. En daarna geeft culinair journaliste Karin Luijten... u weet wel van koken met Karin, tips over wat te eten... bij de bestrijding van uw nieuwjaarskater. We besluiten dit uur van de nieuwshow met popjournalist Robert Haagsma. En wij gaan de, het jubileum van het Roemruchter-live-album... van de Who Live at Leeds met hem bespreken. Dat wordt opnieuw uitgebracht. Maar we beginnen met de roep om tegenstrijdige meningen op de werkvloer. Wanneer twee mensen het eens zijn, is er één overbodig... als we de nieuwe management tenminste mogen geloven. Voor een goedlopende economie is het in dat opzicht van groot belang... dat bedrijven en overheden werken met teams... waarin zoveel mogelijk talent van verschillende plamages is samengebracht... En nu de babyboom-generatie definitief met pensioen gaat... kan het niet meer bij mooie voornemens blijven. Maar moet men van diversiteit, want dat is de kreet die men gebruikt... in de organisatie een speerpunt maken? Dat bepleit althans Ralf Knechtmans, het hunter van de vroed en Thierry. Hij schreef in het boek Diversiteit als uitdaging... de zin en onzin van divers talent over, is bij ons te gast. Goedemorgen, meneer Knechtmans. Goedemorgen. Uh, u heeft het een paar keer in uw boek over het momentum... dat binnenkort ontstaat. Mooi woord, maar... Wat betekent het in dit geval? Nou ja, wat je in zijn algemeenheid ziet, op basis van de geschiedenis, is dat mensen niet zo heel erg veranderingsgezind zijn, in, in algemene zin. En op dit moment uh, met de babyboomers, waar u net aan refereerde... die er en masse met, uh, met grote vakantie gaan de komende jaren... is er echt een moment gekomen dat het geen luxe meer is... om aan diversiteit uh, te doen, maar echt pure noodzaak. We mogen dit niet voorbij laten gaan. Dit nou, is een gouden moment. Als je het nu niet pakt, dan... Uh... Nou, we kunnen dit niet voorbij laten gaan, is zelfs mijn stelling. Want anders krijgen we zulke grote gaten in de arbeidsmarkt... dat we er met z'n allen last van zullen hebben als uh, Nederlandse bevolking. Wat is diversiteit? Betekent dat verschillende bevolkingsgroepen? Man, vrouw? Wat betekent het dan? Nou, voor mij, mijn definitie is dat het gaat om alle uh, aspecten waar mensen uh, van elkaar verschillen en waar ze elkaar kunnen aanvullen. En uh, nou, ik heb voor dit boek ongeveer 60 CEO's en practice leaders uit binnen- en buitenland uh, geïnterviewd. Ja. En uh, de definitie van, uh, van bijvoorbeeld Ben Verwaaien is dat het vooral gaat om diversity of thought. Ja. Om, om uh, verschillende manieren van kijken en verschillende manieren van denken. Maar gaat het om, om een eind te maken? Bijvoorbeeld als je de raad van bestuur toevallig uh, van de ABN AMRO... als je die kamer binnenloopt, dat uh, u waarschijnlijk de enige bent... die geen zegelring heeft. I ja, is dan, dat wat je bedoelt? Dan zul je nu een overwegend blank hoog opgeleid... en midden 40 tot 50 mannelijk gezelschap ja. uh, zien. En dat is niet verstandig. Nee, maar dat... ze zitten toch ook niet, uh, maken niet de indruk echt op anderen te wachten. Nee, bij heel veel uh, organisaties is dat nog lastig op dit moment... Uh, het gekke is, in het boek staat bijvoorbeeld citaat... dat Ajax uh, gaat er ook niet op zoek naar elf Klaas-Jan Huntelaren. Hè, die snappen dat het divers moet zijn, dat team. Dat zijn er weliswaar geen mannen en vrouwen... maar heel verschillende mensen op verschillende plekken. Maar in het bedrijfsleven zie je te vaak dat er aan kloonvorming gedaan wordt. En dat mensen eigenlijk inhuren wat er het meest op ze lijkt. Ja. En uh, wat zijn de voordelen dan van zo'n diverse bestuur... ten opzichte van een niet-diverse bestuur? Nou, dat je vanuit verschillende invalshoeken naar problemen kijkt. Die, die wereld wordt steeds mondialer, wordt steeds digitaler wordt steeds complexer. En die afzetmarkten worden steeds diverser. En bijvoorbeeld voor de president-commissaris van AHOL, René de Han... wat overigens een Marokkaan is en zeer uitzonderlijk in het Old Boys Network... is het belangrijk om te snappen wat je achterban, wat je kopers van je willen. In zijn geval zegt hij van ja, dat is in 80% een vrouw... die of de aankoopbeslissing doet of een beïnvloedt. En dus wil ik in mijn raad van commissaris de vrouwen. helft vrouwen. Ja. Uh, maar ook hij vindt dat het verder moet gaan dan geslacht alleen. Ja, want daar is natuurlijk al ontzettend veel over gesproken de laatste tijd. Over waarom vrouwen niet doorstromen in het bedrijfsleven, aan de universiteit, et cetera, et cetera. Maar u beschrijft ook in uw boek dat uh, mensen de neiging hebben om altijd weer toch die blanke te pakken. Die man vaak te pakken. Een, een mooie dunne te pakken. Ja. En, en dat, dat je eigenlijk... Uh, als je jezelf aan een of ander experiment onderwerpt... je moet toegeven dat je, dat je zelf ook die neiging heel vaak hebt. Ja, in het boek staat... Uh, en jong, hè, niet te vergeten. Ja, in ja. het boek staat de Harvard Implicit Association uh -huh. Test. En dat testje kun je zelf online doen. En helaas uh, ging ik er zelf ook met boter en zuiker ja. in. Ook ik had uh, al mijn internationale ervaringen... ten spijt een lichte voorkeur voor blanke mannen van mijn eigen leeftijd. Terwijl ik weet dat het onverstandig is. Hoe ging dat testje dan? Nou ja, je vult een testje in op internet en daar moet je snel keuzes maken... Oh, ja. En, dus, en, dus, ja. Intuïtief dus. En dan zie je toch dat, eh, zoals psychologen dat noemen, de leer van de similarity attraction, of op goed Vlaams gezegd het gelijkheid-attractiebeginsel, hier enorm toeslaat. We hebben er allemaal last van. Wat, wat is het probleem als je dat niet doet? Want uh, een, een hoop mensen zitten helemaal niet te wachten natuurlijk op iemand die uiteindelijk zegt, ja, volgens mij is het allemaal onzin of het hier gebeurt. Want dat is natuurlijk pas echte diversiteit. Ja, maar kijk, de, de, de wereld verandert. Je zult toch vanuit allerlei invalshoeken naar problemen moeten kijken. Je moet je ook beseffen, en dat staat ook in het boek, dat ja, het dit, lastiger is. Dit was toch iemand, hoe heet die, Aad... Jacobs? Jacobs, die. Die zei, ik, uh, ik heb er slechte ervaringen mee. Die vrouwen, uh, die moet ik eigenlijk niet. En uh, die buitenlanders die zijn altijd net aan het zeilen als je ze nodig hebt. Ja, dit was een tip van, uh, van Ben Verwaaien. Die zei, nou heb je 60 uh, CEO's en practice leaders uit binnen en buitenland die er allemaal voorstander van zijn. Je zou ook één, een ja. representant moeten hebben van de groep die er eigenlijk uh, zo goed als niks in ziet. En dat is de generatie van meneer Jacobs die er in grote getalen weinig in ziet. Het, het Old Boys netwerk, hij is begin 70 inmiddels. Maar hij was wel zo gutsy, als ik het huiselijk mag mm -hmm. zeggen... om zijn niet te ventileren. Want de meeste mensen uit die generatie vinden het wel. Maar je krijgt dan allemaal goed bedoelde en wenselijke prikpraat... zoals hij het formuleert. En Jacobs zag er in zijn tijd heel weinig in... met een enkele uitzondering daar gelaten. Nelly Kroes en René de Hand vond hij erg goed... Als vrouw en als buitenlandse commissaris. Maar verder zag je het er niet zoveel in. He, he, maar het, de praktische he. gang van zaken is natuurlijk. Waarschijnlijk dat in theorie mensen heus wel zien wat u bedoelt. maar in de praktijk het gewoon niet doen. Dat is in ieder geval wat er op dat ogenblik aan de gang is. Ja, maar tot op de uh, dag van vandaag konden we dat ons dat permitteren. omdat er voldoende talent beschikbaar was. Maar als je naar de statistieken van het uh, CBS kijkt. tussen 2011 Aha. en 2040. dan zie je dat de uittocht van de babyboomers zo groot is. dat we al het talent nodig zullen hebben wat we kunnen krijgen. Kortom, je hebt het materiaal niet meer voor om eigenlijk nee, nee, als... de ge gelijkgezindheid uh, aan te vullen. Of dan krijg je halve zolen. Die, uh... Nou ja, dan krijg je een veel te klein vijvertje. De vijver met hoogopgeleide blanke ja. mannen... is straks veel en veel te klein. Nou, halve zolen erbij is ook een vorm van diversiteit. <laughs> ja, dat is nee, ook wel heel ja. Maar daar wil, wil je niet te veel van hebben, denk ik. Nee, nee. Uh, u, u werkt als headhunter, hè? Ja. U heeft natuurlijk te maken met opdrachtgevers. Kost het dan moeite om eh, hen te overtuigen van het belang van een divers samengestelde leiding? Nou, aanvankelijk kost het überhaupt veel moeite. De laatste tijd zie je dat de gender diversity discussie, daar zijn we wel een eind op stoom. We zijn er nog lang niet, het is maar, niet vooral, klaar. Daar, ben je dat al alleen man, vrouw? Ja, dat is man, vrouw. Daar zie je wel dat op, uh, wij richten ons bij de Vroed en op senior management en directieniveau. Daar zie je dat in steeds grotere getalen expliciet gevraagd wordt om vrouwen. Dus daar zie je dat de discussie een, een stukje verder is inmiddels. Maar wat mij opvalt, en dat vind ik echt alarmerend... dat alle andere vormen van diversiteit, biculturele, slash allochtonen, ouderen... alles wat afwijkt buiten de norm, dat wordt niet of nauwelijks gevraagd... en stroomt ook niet of nauwelijks door naar de hogere bestuurslagen... van het bedrijfsleven en het publieke domein. Maar wel op, op middelmanagement niveau, of niet? Ja, op middelmanagement zie je wel de eerste biculturele komen. Maar op topmanagement niveau, ja, René de Hans staat er dan bijvoorbeeld mm -hmm. in. Maar dat is echt een enorme uitzondering. Maar je hoort dus wel uit die hogere uh, uh, ja, bestuurslagen van het bedrijfsleven... hoor je dat ze in principe hebben ze het allemaal over natuurlijk belangrijke vrouwen. dit en mijn, dat en mijn zus en mijn zoon. Maar volgens mij, als je echt werkelijk gaat knijpen... denken ze, joh, met die vrouw ook heel veel, allemaal niks te maken hebben. Nou, er, zijn, er is nog steeds een behoorlijk aantal organisaties die die mening huldigt. Ik zie wel toch steeds meer organisaties omgaan. Als je kijkt naar organisaties zoals KPN... Die een jaar of nou, vijf geleden. weinig tot geen bemoeienis op dit vlak hadden. Die zijn nu heel strak bezig. vooral met gender diversity. Maar hebben dat ook in de targets van de raad van bestuur. en de laag daaronder staan. En daar wordt echt heel serieus werk van gemaakt. Het een nationale wereld, hè? Met veel Engelse termen. Ja, absoluut. Ja. Maar, maar daarom hebben we ook waarschijnlijk een Turkse meneer. of laten we het nog anders maken. een Turkse mevrouw nodig. die u ergens gaat plaatsen. Gaat u dat de komende vijf jaar in een CEO-functie? Gaat u dat lukken? Ja, dat gaat. Zeker in de komende vijf jaar, maar het zullen geen honderdtallen tegelijk zijn. In welke industrie toch dan? Nou, je, waar je nu bijvoorbeeld veel slagen gemaakt ziet worden... is in de ICT. Hè, de Microsofts en de IBMs en de Exact. Die overigens meneer Raj Patel, dat is dan geen vrouw... maar een Indiaanse meneer, pas geleden nog als CEO hadden. Dus die, die, die slagen zullen wel gemaakt worden. En je hebt toch ook een, die de Turkse vrouw die dat ziekenhuis fantastisch ja. leidt. Ik ben de naam nu even kwijt. Ik ja, zo. Ja. ja, die. En trouwens, in uw boek, uh, want wie hebt u allemaal geïnterviewd? Dat is niet alleen gebleven bij ben, Nelly Kroes en Ben Verwaaien. Daar staan nee, ook een aantal... Er staat ook Fesa Dadi, de, ja? de uh, Algerijnse uh, COO van de Baak. En mm -hmm. daarvoor uh, secretaris bij de raad van bestuur van Delta Lloyd. Uh, er de staat uh, Yissam Kandan, een, uh, een zeer groot uh, uh, talent uit Turkije, een vrouw. Dus er, er komen wel degelijk uh, allochtona talenten ook aan het woord. Omdat het boek daar ook mede over gaat. Maar goed, mensen die u inhuren om iemand te zoeken... die weten ook waarschijnlijk wat voor vlees in de Kuip hebben. En dat, de, dat ze de kans lopen dat u met... Een, een Turkse vrouw aankomt of niet? Aan de andere kant, eh, zoals Johnny en Rijk altijd zeiden, wij zijn de aangevers en zij zijn de afmakers. Ja, dus man. ik kan een prachtige line-up maken. Om dan maar weer een Engels woord te krijgen. Ja, een prachtig rijtje met, met toptalent. Maar de uiteindelijke selectie vindt plaats door de klant. Maar ja, precies. En denkt u dan wel eens bij uzelf: stel voor dat ik inderdaad met die Turkse vrouw aankom. En iemand kijkt mij recht in de ogen en zegt: joh, het is hier toch geen shawarma-zaak? Wat doet u dan? Nou, dat soort klanten heb ik gelukkig niet. Zo ongenuanceerd is het echt nooit. Aan de andere kant, wij proberen een zo goed mogelijk complementen. Talent te vinden, dus wat heb je al zitten en wat past daar dan echt bij? En dan word je ook steeds meer als adviseur gebruikt. En dan zou die Turkse vrouw wel eens echt iets kunnen toevoegen aan het palet van competenties en persoonlijkheidskenmerken. Uh, u bent een voorstander van divers talent, dat is duidelijk. Maar de ondertitel van uw boek die zegt: De zin en onzin van divers talent. Wat, welke onzin hebt u dan opgezet? Nou ja, ik, omdat ik heel realistisch wilde zijn. Je, je hebt toch ook ontzettend veel generalisaties en platitudes. Hè? Bijvoorbeeld mensen die nu roepen van ja, vrouwen voegen altijd meer toe. Nou, gemiddeld genomen is dat zo. Maar de wetenschap laat bijvoorbeeld zien dat wetenschappelijk onderzoek inconsistent is op dit vlak. Er zijn ongeveer evenveel eh, onderzoeken die het nut bewijzen als eh, eh, onderzoeken die het nut in twijfel trekken. Eh, overigens, dus dat is de reden waarom ik zeg, okay. er is ook een hoop onzin. Overigens heeft uh, Winfried uh, Ruigrok van de Universiteit van Sint-Gallen onderzocht dat als je meerdere vormen van diversiteit samen betrekt, dat de resultaten dan echt heel veel beter worden. Samengevat, diversiteit, dus dat betekent andere uh, bevolkingsgroepen, mannen, vrouwen, de mixer, moet simpelweg omdat je anders op dit topniveau de arbeidsmarkt niet meer kan bemannen. Is dat een goede samenvatting? Dat is een goede samenvatting en omdat het in veel gevallen echt iets toevoegt. Hartelijk dank. U hoorde Ralf Knechtmans, partner van het Executive Search. Ja, ja Prachtige titel. Bureau, de vroed en Thierry. We spraken dus met hem over zijn boek Diversiteit als uitdaging. De zin en onzin van divers talent. Het boek is een uitgave van Boom. Hartelijk dank. Dank u wel. Het begin van een nieuw jaar betekent uiteraard ook weer de start van een hoop goede voornemens. De een wil afvallen, de andere een nieuwe auto... En sommige mensen willen de wereld een klein beetje beter maken. En die mensen haalden tot voor kort niet dagelijks het nieuws. Maar vanaf vandaag wel. De website 111.nl of 111.nl, het is maar waar u de voorkeur aan geeft, is sinds 11 minuten over één vannacht online. En dat verklaart waarschijnlijk meteen de naam. Bas Mesters, want die zit hier, die site. Ik, ik ga het hem zo vragen, even dit afmaken. De site moet wereldwijd mensen met goede initiatieven... een stem geven in het huidige medialandschap. Een initiatief van Italië-correspondent Bas Mesters. Hij is uh, voor even in Nederland en hij is hier te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat 11 uh, heeft dat van 11 uh, over... Yeah. Ja, het is natuurlijk uh, 1 januari 2011. Dus dan kun je dat even samenvatten in 1-11. Yeah. Maar als je tien jaar terug gaat in de tijd, dan had je 9-11. Yeah. Dat was tamelijk negatief. En we dachten... Kom, uh, wordt er niet tijd voor een soort van uh, reset, als het ware. In ieder geval voor een dag. En dan zien we maar voor hoe lang het duurt. Ja, Want in het persbericht uh, schrijf je zelfs over een cadeau. Waar hebben wij dat aan verdiend, dit cadeau? Ja, daar heb ik wel lang over nagedacht. Want uh, Nederlanders uh, vinden, het niet zo, vinden het moeilijk om een cadeau te ontvangen. Hè? Uh, we hebben er niet om gevraagd, waarom krijgen we het? Uh, maar um, ik, vind, uh, ik vond het gewoon... Um, uh, een beetje nodig uh, bijna na dit jaar. Uh, je hebt de conferences gisteravond ook gezien. Het was alleen maar de nieuwjaarsconferences of oudjaarsconferences. Men krijgt terug op een uh, heel negatief jaar. En dat was voor mij halverwege dit jaar de impuls... om eens wat, uh, wat te gaan proberen met mijn vak. Ik voelde een soort van uh, splitsing ontstaan... tussen mezelf als professioneel journalist... En, en mezelf als vader van drie dochters. Ik dacht, ja, als journalist beschrijf ik netjes, analyseer ik netjes alle problemen in de wereld. Maar als mijn dochters dat zouden lezen... zouden ze op hun zestiende al zwaar depressief zijn. En tegelijkertijd zie ik nog heel veel um, goede mensen in Italië... ondanks het feit dat ik altijd het nieuws over de maffia... de corruptie en Berlusconi moet brengen. Maar je wilde niet zomaar een vrij voor de hand liggende... goed nieuws uh, journalistieke site maken. Want dat is natuurlijk vaak de keuze die er dan gemaakt wordt. Ja, dan had je nooit uh, um, journalisten meegekregen. Want journalisten, dat uh, zijn gewoon kritische mensen... die willen de wereld analyseren. En dat is ook altijd mijn core business. Dat voel ik ook echt zo. Dus wat was het idee dan? Het idee is om nu um, door de ogen van mensen... die um, uh, de wereld op in hun, klein, hun kleine wereld een beetje proberen te verbeteren... die wereld te gaan analyseren. Je kunt precies dezelfde vragen stellen als journalist. Die wie, wat, waar, wanneer en waarom. Um, maar die mensen die hebben er eigenlijk zelf een vraag aan toegevoegd. Wat nu? En dat... Dat hoeven ze niet eens in woorden uit te drukken, dat drukken ze in daden uit. Dus daardoor worden die verhalen interessanter. En dus dat... niet alleen signaleren dat er iets mis is, maar de actie ondernemen om er iets aan te doen. Dus dat, het... dat doen die mensen, ja. ja. ja. Ik kan je eens een voorbeeld geven? Um, um, er is één. Uh, Noem die Chinees een prachtig man, dan voorbeeld. Ik een geweldig ja. voorbeeld. Dat is een Chinees, die, uh, een, een chauffeur is dat. En die, uh, die is bij een brug in Nanjing in China. De, een van de beroemdste bruggen, die is vier kilometer lang. Daar wandelde hij een paar jaar geleden en toen zag hij iemand van de brug afspringen. En dat heeft hem zo geraakt dat hij uh, besloot om... Uh, om voortaan op die brug te gaan posten. En mensen te weerhouden van het springen van die brug. Maar die brug is vier kilometer lang. Dus op een gegeven moment heeft hij er een paar niet kunnen bereiken op tijd. En die sprongen toch het water in. En uiteindelijk heeft hij toen een scooter gekocht... zodat hij er sneller bij kon komen. En inmiddels heeft hij 200 mensen gered. Ik had er nog nooit van gehoord. En door, middel, door de ogen van die man kun je analyseren... wat de sociale en maatschappelijke problemen in China zijn. Dus je hebt twee vliegen in één klap. En dat is dus dan een, een correspondent of een journalist... die dat verhaal heeft opgeschreven. En dat staat op die site. Ja. En daar staat naast waarom die meedoet aan One Eleven. Ja. En uh, niemand krijgt daar geld voor ook, hè? Dus, dat is uh, het bijzondere. Ongelofelijke voor mij. Nul euro is er rondgegaan om deze site tot stand te brengen. En er werken inmiddels 70 journalisten, hebben zich aangemeld. Uh, er staan maar elf verhalen. En we hebben bedacht eerst elf verhalen en dan elke dag één verhaal. Als je naar de site gaat kun je zeg maar je gratis abonneren. En dan krijg je ochtends op je bureau een nieuw uh, positief, maar analytisch verhaal. Zodat je de dag een beetje beter uh, kunt beginnen. Uh, van jou staat er ook al een verhaal op? Nee, er waren zoveel verhalen... Uh, uh, dat ik vond dat uh, mijn je, verhaal wel even kon wachten. Je had een goed verhaal, uh, de, dat heb je ooit eerder geschreven. Dat had erop gekund. Dat gaat over een, uh, een, een, een, dorp waar, een streek waar de maffia heerste... en waar nu uh, biologische groenten worden verbouwd. Ja, dat is in het hart van de Siciliaanse maffia Corleone. Wie kent het niet... Ja. Daar hebben ze heel veel uh, terreinen in beslag genomen op de maffia. En er is een man die al tien jaar bezig is om daar coöperaties te stichten... Um, waar ze inderdaad uh, landbouw uh, verrichten... maar ook uh, hotels voor uh, kleinschalige agritourisme openen. En daar werken inmiddels honderd jongeren die eerst werkeloos waren. En die worden zo van de maffia vandaan gehouden. En dat was het verhaal... dat was voor mij de eerste keer dat ik zoiets geprobeerd heb... nadat ik zes jaar correspondent was geweest en zeg maar analytisch, maar ja. soms zelfs triest woorden erover schreef. Dacht ik, ik ga eens door de ogen van hem de zaken beschrijven en dat uh, kreeg ik ook veel reactie op op dat verhaal. Zijn er uh, verhalen over de hele wereld? Ja. China heb je al genoemd. Uh... China, India, uh, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Europa. Alleen Australië en uh, Ant Antarctica ontbreken. Het is grappig eigenlijk dat je uiteindelijk daarin terecht komt als gratis cadeautje, zo je, hè, zoals je het noemt, aan de Nederlandse bevolking... terwijl het ook voor de handigend zou zijn om een tijdschrift in die sector te maken. Zou dat dan mogelijk zijn? Dat weet ik niet. Het, het eerste, ik denk dat het niet mogelijk was geweest als het niet uh, gratis was geweest. Want nu was elke journalist één vrij om te zeggen ik doe mee of niet mee... Uh -huh. ten tweede vrij om te zeggen ik kan het leveren voor die tijd of ik uh, lever het niet... en ten derde vrij om zijn onderwerp te bepalen. Kortom, er was totale vrijheid... En, en, en, en die blijft er eigenlijk nog meer nu... omdat er al zoveel verhalen klaar liggen... kan iedereen als het ware weken nadenken... en zoeken naar het moment waarop hij dat uh, verhaal kan schrijven. Ja, want ieder land moet heel veel van die verhalen hebben, toch? Of ja, en als, je, als ik journalisten benaderde... bleek ook steeds dat ze meteen zo iemand hadden... die wil ik dan hebben. En dat blijkt dus dat elke journalist... bijna elke journalist mensen in, zijn, in de hoofd heeft... die, die ze die enorm inspireren maar die um, ze niet uh, groot in de krant hebben kunnen zeggen. Wat overigens niet wil zeggen dat kranten dit soort verhalen niet brengen. Want mijn verhaal heeft ook al in de krant gestaan. Ja, dat is het in NRC gestaan, ja. En er staan ook filmpjes op de site, hè? Er staan filmpjes op de site. Uh, bijvoorbeeld Jeroen Akkermans van RTL doet ja. mee. Uh, David-Jan Grotvoort van, uh, van de NOS. Maar er staan nog veel meer filmpjes klaar. En er staat ook een filmpje over de making-of, zeg maar. Hoe we het gemaakt hebben. Nou, Er staat bijvoorbeeld ook een filmpje op van de correspondent Tijn Sadeh in Brussel. Ja. Die dan uh, voor een hongerloon kansarme kinderen les geeft? Iemand hè, die daar. Uh, dat doet. Een schooldirecteur, ja. Een schooldirecteur, daar, ja. ja. Een ander filmpje laat een arme New Yorker zien die net na de aardbeving in Haiti twee kinderen uit dat land adopteert. Ja. ja. Dat, is, dat, is, dat zit allemaal, inderdaad, dat klopt. Uh, dat, dat zijn allemaal filmpjes uh, die men gemaakt heeft om te motiveren waarom men meedoet aan One Eleven. Want die mm. mensen die je nou noemt, Tijn CD, heeft een ja. radio-bijdrage gemaakt. Ja. En, en Lisa Jans uit New York heeft een geschreven-bijdrage gemaakt. Maar die hebben daarnaast nog een filmpje gemaakt. Ja, Maar hoe zou dat ons moeten inspireren? Nou, eh, volgens mij vrij eenvoudig. Ik heb het gevoel dat er het laatste half jaar, en zeker deze zomer, na de formatie en het CDA-congres en enzovoorts, een soort van verlamming op afstand. Hè? Jullie weten veel beter hoe het er hier aan toe gaat, maar ik heb ook een schotel, net zoals alle hier in Nederland te schotelen hebben... heb ik er een in Italië om mijn land te volgen. En um, ik, ik, ik vond dat er een soort verlamming vanuit, vanuit ging. En, en, en men klaagt een beetje. En hier zie je allemaal mensen... die in veel moeilijkere omstandigheden zelf... Uh, het heft in handen nemen in hun eigen omgeving en zaken verbeteren. Misschien is het, zouden ze een voorbeeld voor een Nederlanders kunnen zijn. Er staat één Nederlander op nu. Toch en, ook wel, ja. Dat hebben we bewust gedaan. Het idee was, we komen van buiten naar Nederland... en vervolgens nodigen we Nederlandse media uit om ook te gaan focussen... Op al die mensen in Nederland. Daar stikt het natuurlijk ook van. Alleen die komen ook niet altijd in de media. Nou, ja. je, je bent nu even terug. Je hebt gisteren, dat refereerde je al aan, de nieuwjaarsshows gezien. Wat blijft er dan voor jou als buitenstaander over? Wat denk je dan, goh, daar is in Nederland uh, dan toch wel een andere sfeer dan bij ons? Of hoe kijk je daar tegenaan? Nou, overal is wel een soort van... In Italië is ook al heel lang een zwaardere gevoel van gelatenheid. Eigenlijk zie je in Nederland ontstaan wat in Italië tien jaar geleden... of toen ik er kwam in 2002 al on, aan het ontstaan was... toen Berlusconi weer aantrad. Eh, misschien ben ik daardoor ook wel er, extra eh, hierop gefocust geraakt. Ik zie hier ontstaan een soort van verlamming... en het doet er allemaal niet toe. We, het kan allemaal niet meer, dat bestaat in Italië al langer dan hier. En eh, ja dat is volgens mij eh, maar net hoe je het bekijkt. Maar bleef je dat ook bij van wat je gisteren in de jaaroverzichten en misschien van de cabaret? Uh, de cabaret? Ja? ja, nou ja, daar heb ik vooral erg om gelachen, moet ik zeggen. Ja. ja. En wie heb je en, gekeken? Naar Erik van Muizenwinkel. Ja. Ja. Die zetten het sfeertje natuurlijk toch wel uh, vrij ja. Uh, ja, hard neer. Sloot naadloos aan bij uh, de diepste motivatie waarom ik dit uh, ben gaan doen. Ja? Dit is mijn uh, expressie van. Van dat ongenoegen wat ik heb rondom wat er in Nederland aan de hand is. Want je kan met z'n allen wel blijven mokken en van alles blijven doen... maar zoek een richting. Ja. Is, is ja. dat het verhaal? Ja. Nou ja, wat je ook zei, niet alleen de vragen wie, wat, waarom... maar daar wat nu ja. aan toevoegen. Ja. Mensen die echt uh, niet blijven hangen in uh, gemokker ja. en, uh, en gezeur... maar uh, daar uh, iets, uh, iets, uh, iets tegenover stellen. Um, Journalisten die vinden dit dus kennelijk een, een, een fijn plan. Je merkt dus dat het aanslaat. Ja, en, was en je dat... daar nou nog verbaasd over? Of... Erg verbaasd, natuurlijk. Ik uh, heb dat gewoon in mijn bed verzonnen. tweeënhalve maand geleden. En ben eens dus gaan bellen en gaan mailen. En ineens uh, waren er elf. En toen hebben we samen. Die... Want ik dacht, ik moet eerst elf mensen hebben of zo, of, of weet ik veel om een brief te ondertekenen die we naar de anderen sturen. Want als ik dat niet voor mekaar krijg, dan is het blijkbaar geen goed idee. En, maar die waren er vrij snel. En toen ging die brief uit. En nu, ook nu het heel bekend aan het worden, is, melden mensen zich ineens weer aan... die niet gereageerd hadden op die brief. Die willen nu ook ineens meedoen. Dus het is erg leuk. Maar kennelijk hebben ze voor die verhalen geen plek in de, de reguliere media. Ja, ik, ik werd geconfronteerd met. Ik, ik heb um, in november een, een reisje langs de hoofdredacties proberen te maken, zoveel mogelijk. Met dit idee? Ja, omdat ik uh, wilde voorkomen dat de deuren dicht zouden worden gegooid voordat het er was, zeg maar. Dus een beetje preventieve arbeid verricht. En um, toen kreeg ik ook heel sterk te horen van diverse hoofdredacteuren: van ja, maar jij ja, komt ons werk doen, dit doen wij al. En dat is ook natuurlijk zo, die verhalen die komen ook voor in de kranten, mm -hmm. maar. Niet zo vaak en, en zeker niet in onder. één keer. En mijn doel was nou juist om in één keer één vuurpijl de lucht in te schieten... met al die verhalen. Het, het zou wel eens uh, vrij snel een dag daar kunnen worden als ik dit zou horen. Ja, ik, ik weet niet hoe dit moet, want ik heb nu eindredactie gezegd... Ik zie hoe die gedaan. arme jongen eruit ziet. Bijna nou, ik vind het wel goed. Nee, Vergeleken nee. bij, uh, ja, nu, laten we geen voorbeelden noemen, maar... Nee, ja, maar, verder, sorry. Je kunt het gewoon... Uh, Mijn um, motto is een beetje geworden. Wat kan, kan. En wat niet lukt, dat, dat hoeft ook niet. Nou, dan kun je het best lang volhouden. Maar nou, hoe gingen die discussies met die hoofdredacties? Want die hebben natuurlijk inderdaad zoiets... Ja, Luister, dat zijn wel onze mensen. We hebben eigenlijk, uh, ja, willen ook die, niet ter beschikking stellen zomaar van Jan en Alleman. Tenminste, dat zal wel serieus een discussie geweest zijn. Nee, nou ja, dat ging eigenlijk... Uh, kijk, hoofdredacties in deze tijd hebben het heel moeilijk met hun eigen titels Stuk voor stuk zijn ze aan het worstelen en aan het strijden. Um, ze moeten de krant veranderen, ze moeten inkrimpen. Dus uh, als dan een of andere rare Frans langskomt met een vaag idee, dan uh, kan ik me voorstellen dat ze dat even opzij schuiven, omdat ze andere prioriteiten moeten stellen. Ja. Nou ja, er is een aantal jaar geleden een uh, soort experiment geweest van het dagblad Trouw. Dan mochten lezers zelf hun voorpagina in elkaar zetten. En daaruit bleek dat die lezers positieve nieuws zouden brengen... dan dat de eigen journalisten van die krant dat zouden doen. Nou, dan kunnen ze ook op de site terecht. Want er staat de knop, meld een held. Ja. En dan kunnen ze zelf een stukje van 150 woorden schrijven over hun held. Het is nog niet actief, omdat ik nog niet weet of we dat, uh, hoe we dat moeten organiseren. Omdat we het allemaal gratis doen. Ik ben correspondent in Rome. Ja. Maar niks was, uh, wist ik hoe ik dat moest organiseren. En altijd kwamen er mensen op me af die me hielpen om het voor elkaar te krijgen. En een ander plannetje wat ik vanaf het begin heb gehad... dat vind ik wel heel belangrijk... is dat, en dat weten een deel van de correspondenten ook nog niet... maar dan weten ze het nu... dat al die correspondenten naar... als ze in Nederland zijn een keer naar een school gaan... hun held daar presenteren... een Skype-verbinding aanleggen... telefonisch met beeld met hun held... vijf minuten praten... daarna over de helden van die kinderen praten... en vervolgens stukjes schrijven en zetten we op site. Nou, is ontzettend leuk. Maar het, het, de grote uitdaging zal wel zijn om te zorgen dat over een half jaar de site nog in de lucht is. Qua werk. Nou ja, ik, heb voor mez... ik dacht misschien duurt het een week, twee weken. En maar vanaf het begin heb ik altijd voor mezelf bedacht. Als het nou echt te gek wordt allemaal, dan kan het de elfde van de elfde weer eruit. Oh. <laughs> ja. Goed, en het ziet er ook heel mooi uit. Dus uh, ook wel weer mensen die dus gratis de boel hebben voor hem gegeven. Kennende. Ja, enorm. Uh, en ja. Is een, een, een vriend van me. Hij noemt zichzelf Bitman. Bitman. En uh, MV is het ontwerpbureau die dat ook gratis hebben gedaan. Okay. Man, vrouw. Goed, dus one en dan uh, dus O-N-E en dan 11 gewoon als uh, getal.nl. Ja. U kunt daar naartoe, naar die website. En uh, Bas, dank je wel voor dit initiatief en ook uh, voor je komst. En u kunt daar trouwens via onze eigen website ook doorlinken. Goed idee, mooi. I would hold you now tonight but nothing good is gonna last forever. Heet het nummer, de band heet Hotel. Deen de zal vanochtend vroeg uit zijn bed fris en fruitig gesprongen zijn. De ander wordt wakker met een enorme kater, vervloekte champagne en de mateloosheid van de avond ervoor. Wat is die kater dan toch precies? Zijn er trucjes om hem te slim af te zijn, terwijl je toch lekker door kan gaan met drinken? En als je hem hebt, hoe kun je dan het leed verzachten, de hoofdpijn wegkrijgen en hem misschien wel wegeten? Gaan we allemaal vragen aan journalist Karin Luijten. Goedemorgen, Karin. Hallo. Had je hoofdpijn of... Uh... Nee, het viel mee. Ik, ik, ik kan je er goed tegen? <laughs> nee, maar ik, ik eet tijdens het drinken. Dat helpt enorm. Ja. Ja. En wat? Alles? Alles. Maakt niet uit. Oliebollen? Ja, uh, ja nou, is, het is probleem met, met drank is... Uh, je, als je drinkt op een lege maag, dan heb je er eigenlijk het meeste last van. Mm. Um, en sowieso, als je water erbij drinkt, werkt het heel goed. Want dan hè, elk glaasje wijn, daarna een glaasje water. Dan, dan hou je het een beetje in balans. Mm -hmm. Maar vooral zorgen dat je erbij eet. En, en het maakt dus niet uit wat. Dat uh, vet... vet uh, ja, juist vet eigenlijk. Vet. Grappig het verhaal van uiteindelijk, als je dan vanochtend dus wakker wordt... Uh, gebakken eieren met spek, is dat hem? Is dat ja, weet je wat dat is? Eigenlijk tegen een kater helpt er niks. In de zin van, als je dat eet, dan gaat het over. Of dan wordt het minder. Of... Nee, het is, ja, alcohol is toch een soort gif en dat moet weer uit je lijf. En oh. dan moet je even geduld voor nemen. Dus er bestaat geen truc? Een, een, een, een rauwe haring of een honing of wat dan ook? Nee, ik vind dat je moet eten waar je, wat je gevoel je ingeeft. Want over het algemeen heb je namelijk helemaal geen zin om te eten. Dus... Maar dat is dus kennelijk vet, zeg je. Ja, terwijl vet schijnt je maag dan weer te irriteren. Dus je kan beter niet te vet eten. Dus die koude oliebollen dan misschien juist weer niet. Mm. Waar komt dat woord kater eigenlijk vandaan? Uh, oh, dat weet heb in je een kalender geschreven. Oh, er ligt ik hier het een culinaire eens. kalender 2011. Ja. Oh, het komt uit het Hoogduits. <lacht> Vermoedelijk een opzettelijke verbastering van Qatar. Dat de Duitsers van de Russen overnamen. Dat heb ik uit de Vandalen, ja. hoor. dat heb ik niet eens zelf verzonnen. Maar wat, wat, hoe komt <lacht> dat het dan, heeft dan in het begrip een, met een van... Het heeft kans te maken met zo'n komt dat dan? hoe komt dat dan naar het begrip van een kater... als je te veel gedronken hebt? Ja, dat is inderdaad interessant. Maar dan moet je volgende keer een... Uh, een woordkundige uitnodigen. Ja, een etymoloog moet ja. hier uh, aan de pas komen. Uh, goed. Uh, dus het maakt eigenlijk niks uh, uit wat je eet. Zeg jij. Dus er is eigenlijk uh, geen, ja, uh, geen kruidvergelassen. Uh, nee, die kan het beste zo. Preventie werkt beter dan, uh, dan achteraf. Er zijn een hoop verhalen. Uh, yoghurt eten is er ook zo eentje. En uh, appel eten voordat je begint aan de avond. Ja. Ja, of, uh, uh, glaasje, of nou, glaasje, een borrelglaasje olijfolie ja. nemen. Voordat je begint, ja. heb je, heb je, je, ja, je maag heeft dan een soort vettig bodempje. Mm. glas melk. Van is er nou nooit eens goed wetenschappelijk onderzoek naar gedaan? Dan zouden we voor eens en voor altijd even uh, Ja, dat weten zou fijn het. zijn. Ja, ik heb wel Harold McGee erop nageslagen. Die, die onderzoekt alles wat los en vast zit mm. op eetgebied. En zelfs hij komt er niet echt goed uit. Dus uh, Was dat een type dat zorgens wakker werd en een Bloody Mary opdronk? Want Dat, dat is ook zo'n verhaal, hè? Ja, maar in feite wat je dan doet is dat... Kijk, je, je lichaam heeft al die alcohol gehad de avond tevoren. En dan de volgende ochtend is het ineens... Hé, hey, waar is die alcohol? Die heb je dan niet meer. Dus zo als je maar iets van alcohol weer binnenkrijgt... of dat nou een Bloody Mary is of een herstelbiertje... dan veert dat lichaam weer op en denkt... Ha, dit herkennen we, jottem. Oh. Dus het, het, ja, het herstelt niet. Het is meer dat je eigenlijk het herstel weer een beetje uitstelt. Maar het, voor je gevoel helpt het wel, dus ja... Dan moet je het maar doen, denk ik altijd. Oké, okay. goed. En nou even iets anders. Je had net al, uh, kwam je met de culinaire kalender... die het licht uh, heeft gezien. En wat staat daarin? Recepten? Ja, het is een, een afwisseling van uh, recepten... verhalen over eten, gekke quotes, leuke weetjes. Met Onno Klein, heb je die samen ja. geschreven. En uh, dat culinaire jaar 2010. Wat heeft dat ons gebracht? We gaan nog even terugblikken. Kan je daar iets van zeggen? Uh, nou, wat ik merk is dat, uh, dat er uh, een steeds grotere tweedeling aan het ontstaan is. Niet alleen in de maatschappij en de politiek, maar ook op eetgebied. Dus je hebt, uh, ja, enerzijds heb je steeds me meer mensen die zeggen: van nou joh, dat gedoe, dat eten, we doen lekker makkelijk, kant-en-klaar pakjes en uh, het kerstmenu gewoon. Allemaal van de Albert Heijn, niks mis mee. En aan de andere kant heb je steeds meer mensen die echt denken van ja, maar zo, zo wil ik niet leven. We doen het zelf en we gaan he, op basis van verse producten... en die zijn geïnteresseerd in waar komt het eigenlijk vandaan. En weg met dat kilo vee, vlees, maar he, spullen van een boer uit de buurt. En, en die, die splitsing wordt steeds groter. Dat vind ik wel interessant om te, een te zien. Kloof. Er staat, een, een kloof. Er ontstaat een kloof. Ja. Maar wat betekent dat mensen er dus wel heel bewust mee bezig zijn... Want je maakt de keuze bij Albert Heijn en dan, dat is omdat je gewoon geen zin hebt om de tijd aan te besteden. Neem ja. ik aan? Of, ja. of is dat niet zo? Ja, tijd is vaak een factor. Ja. Tijd en gemak. Maar goed, dat is vaak natuurlijk ook een vermeend gemak. Want ja. heel veel dingen die je zelf maakt, zijn helemaal niet zo langdurig of ingewikkeld. Ja, maar... dat zeggen ze altijd, die koopboeken maken. Ja. Maar ik, het is gewoon niet, dat is natuurlijk wel heel veel meer tijd. Je nee, hangt ervan af wat je maakt. Een pastaatje maak je in 15 minuten. Ja, oké, okay, maar goed. En dat... een buff bourguignon duurt iets langer, maar daar hoef je niet naast te gaan staan. Dat is... Dat kieper je in een pan of in een oven en daarna ga je nee, gewoon iets Nee, maar als je serieus met eten bezig bent, serieus een, een, een, een, twee dingen. Een lekkere soep maken en gewoon een maaltijd. Aardappels, op tafel ja. zetten. En je wil daar serieus tijd aan besteden. Of tenminste iets bijzonders van maken. He, niet in het Albert Heijn concept terechtkomen. Ja. Nou, dan kost dat toch gewoon minimaal maar een uur. Gewoon een gewoon gepureerd groentesoepje op basis van... Nee, dat is in een kwartiertje klaar. Maar, ja, dat, is ook, maar ja. dat is ook een kwestie van vaak doen, hè. Dan, dan wordt het steeds makkelijker, Ja. ja. Het is ook gewoon en ook een kijken oefeningen. van, nou, wat je wordt ook inventiever. Je gaat gewoon meer kijken van, wat heb ik in huis? En oh, dan, dan maak ik nog even dat van. Of, dus ook, het is ook hoe je je erop instelt. Goed, we als hebben je erop dus instelt een... dat alles ingewikkeld is en moeilijk is en tijd kost, ja dan weet je. We hebben dus een, een, een tweedeling. Want je hebt ook mensen die dus echt... Bewust zeggen van nou, ik vind het geweldig die kant-en-klaar dingen met additieven, die heb je ja. ook. Hè? Die ja, die, gewoon... en die zijn de afgelopen jaren, uh, ja. zijn die zich luidelijk uit de de gekomen. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ik, ik vind, ik, ik moest dat ook van mijn vrouw zeggen, die was heel erg boos. Want je hebt daar een boek over geschreven. Ha, heb jij niet gewoon Koken durven zonder te pakjes vertellen, en zakjes, precies, hè? Hè? heb je daar niet durven vertellen dat je gewoon van die aanmaakpuree. Lekkerder vind dan mijn eigen puree? Nee, dat had ik toen niet. Nee, ik heb er niet aan gedacht trouwens hoor. En maar ik vind het echt lekkerder. Nee. Ja. ja dat is, is, een... dat, is dat heel bizar? Ja, ik sta met mijn oren te klapperen. Ja. Meen je Tot, dat? Wieken? Ja. Ja? ja, dat kan ik me niet voorstellen. Ik, de volgende keer neem ik, neem ik twee soorten puree mee. En dan gaan we een proeftestje doen oh, ja? in de studio. Blinddoek. Met een blinddoek om oh. en dan moet jij zeggen of je hem nog steeds lekkerder vindt. Goed. Ik geloof er niks van. Oké, okay. nou na deze uh, <laughs> coming, okay. puree: coming out. Uh, goed, die, die, die tweedeling. En is er verder nog een specifieke culinaire trend? Nou, wat ik ook grappig vind aan die tweedeling is dat aan de ene kant hè, we zijn steeds uh, banger voor van alles en nog wat. Hè, voor, voor immigratie, vreemdelingen. Hè, dus we beschermen meer van wat is, wat is ons eigen. Dus mm -hmm. de, hè, de gehaktbal en de stampot, die zijn weer populairder dan ooit tevoren. En tegelijkertijd kan je van, nou ja, van zierikzee tot appels gaan. Overal eten mensen de meest exotische dingen. En is het heel normaal om in plaats van een boterham met kaas... tussen de middag een broodje bapau te eten, bijvoorbeeld? En overal eten ze boboti en gado-gado. Dan en... zie je eigenlijk nooit op de hoor met een broodje bapau zitten. Mm. Nee? Nee. Nou... Ja, volgens mij eten ze op de steiger helemaal uh, niks. Dus, de, niemand zit op de steiger nog met zo'n broodtrommeltje. Nou, wel. Maar, maar is dat ja. iets. Dat, dat is natuurlijk al langer aan de gang. Hè? Dat, ja. dat die, al die, die uh, exotische uh, keukens. zijn toch heel makkelijk. Uh, ja, dus uh, aan de ene kant is het. Nederlandse, Nederlandse heel keukens erg, binnengewandeld. Ja, de, de globalisering is in de keuken nooit zo sterk geweest als daar. En is dat overal of is dat typisch Nederlands? Ik denk dat wij heel erg nieuwsgierig zijn. en wel ja. openstaan voor allerlei dingen. En uh, de, ja, dat, dat vind ik toch een hele grappige ontwikkeling. En de, de, zelfs het journaal van de week opende ermee dat uh, de Italiaanse keuken in Nederland nu officieel de populairste is. Oh ja? mm. Gevolgd door de Aziatische. Dat is ja. grappig. Je ja. zou eigenlijk de Fransen verwachten, maar dat is dus helemaal nee, niet zo. Het is, is te zwaar en te, en te ingewikkeld en ja. te lang. Want Fransen, nee. daar moet je allemaal met saus in de ja. weer en dingen ah, inkoken ja. en het dan vol... kunnen we niet meer. Nee. kunnen we niet meer. Ja, kunnen we niet meer. Je hebt nee. ons toch altijd verteld dat het heel makkelijk weer was, zo'n saus. Ja, maar mensen weten, de, de, veel sauces hebben in ieder geval voorbereiding ja. nodig. En ja. Dat, ja. Ja. In de restaurants, is daar de kwaliteit heel erg omhoog gegaan de laatste jaren eigenlijk? Nou, je ziet, Nederland heeft nog nooit zoveel sterrenrestaurants Precies. gehad. Dat is echt een op, opmerkelijk verschil. Ja. En, en wat ook grappig is, dat zelfs het eetcafé op de hoek probeert nu toch elbouli na te doen. Met, met schuim en een oh ja? mist van prei. En, uh, ja. die, die komen ook echt met zo'n bevriezingsapparaat aan je tafel staan. Nee, nee, toch? vide koken, dat is, uh, dat is enorm in uh, een trend. Dat bij mag... bij Eet, Eet Café Appie komen ze met hun dingen aan? De meest simpele restaurants hebben nu ook. Moleculaire zoals dat dan ja. heet. Ja, of inderdaad met, met allerlei producten, dat je dat een je soort bolletjes dat... maakt van mango die in je mond ontploffen. Wat ja, vind is... je er eigenlijk van? Want het voedsel wordt erg onherkenbaar, hè? Een, prei, een schuim van prei, en, weet je, je, je, de, de oorspronkelijke vorm is, is, is geheel en al verdwenen. Nou ja, het, het kan een hele spannende ontdekkingstocht zijn, ja. maar als je het goed doet... Kijk, het eetcafé op de hoek, daar is het inmiddels zo verwaterd dat het een soort gimmick wordt... En daar... ja. En ja. ik denk, ik zie het toch ook nog niet gauw bij mensen thuis echt ingang. Uh, nou, die sousvide apparaten, die zijn bij de kookwinkels Wat, is dat, slepen. Wat, Wat is, is dat dat eigenlijk? Grappig? Ja. Een Wat is ja, dat eigenlijk? Ja, dat is dat je um, iets in, in plastic vacuneert ja, ja? en het dan uh, in een waterbak doet... maar dan op een bepaalde temperatuur en heel lang. Dus dat je niet een biefstukje ah. gewoon heet bakt in de pan... maar dat je hem in plastic doet en hem dan op nou ja, 45 graden, 48 uur laat staan. En dat wordt door mensen heel veel gekocht? Nee, ook amateurkoks nou in ja, de Wat is het, is een beetje, het voordeel dat, dan van dat eh, soevide? Ja, dat, dat, dat het alle smaken zou bewaren. En dat het veel sterker wordt van smaak. Maar die, je wil nog steeds eigenlijk dat lekkere bruine knapperige korstje. Dus meestal ja. moet je het dan toch nog in de pan iets mee doen. En als je het alleen maar in een waterbad... Ja. En, en de opmars van de stoomoven over, is die nu gestopt of niet? Of gaat het ook nog door? ja, ik heb het idee dat dat meer de fabrikant was die dat heel graag wilde stimuleren dan dat de consumenten daar zelf nou zo enorm op zitten te wachten en dat ja die doen er dan eens de dus ja, jij zit met te kijken heb je zo'n ding ooit ja, gekocht of zo? Dat we hebben, ben, nee, we hebben nee. dit telcel. Nee, ik heb nooit een stoom over gekocht, oh. maar ik vind gestoomde groenten wel veel en veel lekkerder dan gekookte. Dus ik heb gewoon zo'n stoompannetje. Oh. Nou, precies. Het kan net zo goed, maar in zo'n zo, zo heel simpel mandje in ja. een gewone pan. Daar heb ik niet zo'n hele stoom over. Je, je speert dus die in. Ik ja. vind het stoom op zich prima, maar een stoom over vind ik zelf een beetje overdreven. Ja, um, ja of je zet gewoon een bakje water in je eigen... Als je een hete lucht over hebt, je zet er een bakje water bij. Je hebt bij. van die Chinese mandjes, die kan je als een bloem openvouwen. Ja. En daar kan je gewoon ja. van alles in doen. En dan stoont het ook fantastisch. Uh, komende jaar, wat verwacht je? Uh, heb je is, is er, sluimt er al iets wat het komende jaar gaat doorbreken? Nou, ik denk dat de Arabische keuken helemaal hot... Die is het al bij kenners. Maar de, ik denk dat dat steeds meer door gaat En wat breken. is dat dan? Nou, bijvoorbeeld de Libanese keuken. Dat is een beetje de meest verfijnde vorm daarvan. Dus, uh, maar ja, wat krijg je dan? Ja, allerlei gerechten op basis van uh, couscous, bulgur. Uh, veel vlees. Krijg heel veel met groenten. Veel meer met groenten dan, dan wij eigenlijk doen. Dus op allerlei inventieve manieren. Dat is ook met... goed. Minder vlees? Uh, ja, minder vlees. Uh, veel met kruiden. Uh, uh, veel met uh, noten. Walnoten. Uh, bijvoorbeeld, uh, granaatappel. Ja, heerlijk. Tajin? Tajin, ja, dat is dan op zich niet... Ja, dat is weer nee, maar dat de, de, het de, wordt dus, is het vaak toch gekookt in tajin? Zo'n driehoekige... Ja, zijn echt soort stoofschotels... Ja. die je ook gewoon, als je niet zo'n zo schaal hebt... gewoon ook in een pannetje kunt maken. Maar dat zijn heerlijke, langzame stoofschotels. Dus die gaat oprukken? Ja, dat denk ik wel. Dat is jouw voorspelling. En de macarons, hè? Die zijn helemaal hot. Ik heb geen idee het over gaat. Ja, dat zijn, die, dat, zijn die, oh, dat zijn de lekkerste koekjes die er zijn. Het zijn hele luchtige brosse koekjes op basis van eiwit met amandel. En daartussen zit een, een hele sappige vulling. Je, je hebt ze met, ja, met chocola, met nootjes, met fruit. En in allerlei die, kleuren. die hele schattige kleurtjes. Ja, Oké. Okay. Ook oh, de macaron, ook geschikt ja. voor de kater? Uh, oh, ja, in mijn geval wel. <laughs> heb jij soms een kater? Daar ja, we, ik helemaal weer van op. Oké. Okay. Hey, hartelijk dank. We spraken met culinaire journaliste Karin Luit. Het ging dus over de kater in ieder geval in het begin van het gesprek en ook aan het eind. En het ging dus verder over de culinaire ontwikkeling van het afgelopen, maar ook het komende jaar. Hartelijk dank voor je komst. Tot ziens. Ja. En ik heb ondertussen begrepen van een attente luisteraar dat het woord kater uit het Grieks komt. catharsis. Dat is uh, reiniging zoals je weet. Dus dat slaat op dat. Tot... Zoals je weet. Ja. Een reiniging op de dag als vandaag. Ja, ja zou je nou. wel nodig hebben. Maar goed, en dat reinigende effect van, nou ja, wat je dan allemaal diarree en zo. Het de kind. Zeg, uh, kom op. Okay, Volgende de plaat geldt wel als de moeder aller liveplaten. Live at Leeds van de Britse rockband The Who. De band was bij het aanbreken van de jaren 70 een live-attractie die zijn Weerga niet kende. Met een molenweekende Pete Townsend op gitaar. En een medogeloos, roffelende Keith Moon op drums. Peter de Bie heeft het nog in uh, levende lijve aanschouwd. Het Concertgebouw. Maar, ja. maar slechts weinig rockbands hadden zich eind jaren 60 aan het uitbrengen van een live album gewaagd. Het besluit om in 1970 toch een zo'n live album uit te brengen kwam voort uit de overtuiging dat The Who als live band voorop liep. Omdat het dit jaar precies 40 jaar geleden is dat die plaat op de markt kwam is er nu een nieuwe luxe editie verschenen. Daar gaan we over praten met popjournalist Robert Haagsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het beste live rockalbum aller tijden. Ben je daar mee eens? Ja, nou, het, het komt in ieder geval heel erg in de buurt. Het is uh, een van de plaat waarbij echt uh, de energie van een optreden... wat heel erg moeilijk te vangen is doorgaans. Uh, zeker wanneer je alleen maar het geluid hebt. Ontzettend goed uh, uh, uh, ja, geconserveerd is, zeg maar. Ja. Zullen we even luisteren naar uh, Substitute? Een fragment uh, goed, van ja. Live uit Ja. nog steeds goed, hè? Ja, geweldig. Ja, ja, je zit, zit hier in de studio, de hoofden gaan gelijk ja. op en neer. Ja. Oeh, zeg. Het is ook ja. wel een beetje onze tijd. Ja, ja. ja, ja. Nou, maar het, het, het gaat ook gewoon dwars de hele lijf, in, Ja, Ja, Goeie dag, zeg. De hoe was destijds een soort natuurverschijnsel, ja. een oerkracht. Maar ik zei net, dat was een, niet de gewoonte om dat te doen, live albums. Maar ja. Waarom vond de hoe toch van, ja, deze stap gaan we zetten? Nou, er waren een paar redenen voor. In de jaren 60 was het ontzettend moeilijk om als band over het publiek heen te komen, hè, qua geluid. We kennen allemaal de, de opname van de Beatles in grote de stadions met geen die kleine opname. versterkers. Ja. Nee, de, de, Je hoorde dus alleen het publiek. Precies, de eind jaren 60 uh, werd de PA geïntroduceerd en grote zaalversterkers waardoor het mogelijk was om wel over het publiek heen te komen, waardoor het dus ook mogelijk was om goede opname te maken. En er was nog een, een, een verschijnsel dat daar los van stond en dat was dat steeds meer mensen uh, opnameapparatuur mee zalen en stadions binnen smokkelden. en daar zelf illegale platen van Perste. Er was bootlegs, echt een bootlegs. uitgebreide bootleg industrie. Ja, hè? precies. En, um, die kon je ook gewoon bij de platenzaak kopen. Ja, En, en de boekhandels destijds die, ja. die, die, die, die, die handelden erin. Ja, de bands die zagen dat toch met lege ledenogen aan. Uh, uh, het waren vaak inferiure opnamen. Ze verdienden er uiteraard niets aan. En een aantal bands, zoals ook de Rolling Stones in die periode. Maar ook de Hoe, besloten dat dus om dat zelf te doen en om dat beter te doen. En het grappige is overigens van de Who Live It Leads, is dat ook de Hoes echt ook een nadrukkelijke knip over is in de richting van de boerleks uit die tijd. Hè? Want het waren vaak witte hoezen met een simpel stempeltje erop. Met, Dit met was een gewoon filstich. een bruin, bruin zak, uh, ja. zakje, toch? Ja, ja, ja. ja, ja je hebt een bij. Hè? Ik heb een bij, maar ik kan hem helaas natuurlijk niet laten nou, zien. Er is een luisteraar. webcam, dus mensen die het, willen, die, ja. die, die het willen zien, die kunnen kijken. Hè? Het is gewoon een, een, een, een, ja, een lichtbruine hoed met, met een stempel. En er zit een envelopje in met wat, wat uh, uh, memorabilia. En uh, dat is het eigenlijk. Uh, destijds is die live at least uh, verschenen als een enkele LP van ja. nog geen 40 minuten. Ja. En later is uh, de plaat uh, opnieuw uitgebracht en is er meer materiaal aan toegevoegd. Ja, nou, dat is het grappige, eigenlijk, dat zo'n zo plaat zo'n iconische status kan krijgen... terwijl het eigenlijk een heel gemankeerd document is. Want de Hoes speelde ruim twee uur, 33 nummers en slechts zes nummers verschenen destijds op, uh, op die plaat... waarvan twee covers ook nog is... Uh, dus dat zegt eigenlijk wel hoe goed de hoe was. Hè? Dat zelf zo'n zo zo snapshot eigenlijk al zo'n indruk maakte destijds. Inderdaad, met de introductie van de cd... was het natuurlijk mogelijk om veel meer materiaal op een schijfje te zetten. Dus uh, een jaar of vijftien geleden of twintig... verschillende al cd met iets meer... Tien jaar geleden verscheen het hele optreden op, op CD. En ja, nu is er een luxe uitvoering van, van de whole life lied met nog een extra optreden wat één of twee dagen later geregistreerd is. Maar destijds niet in huis. Life gehoord. in Hull. Ja. ja. En het merkwaardige van dat verhaal... Op in Hul is ja. dat daar de baspartijen niet opgenomen waren. Ja, hè? precies, want eigenlijk vonden ze die opname beter, vonden ze het optreden ook ja. beter, maar door een technische storing stonden de baspartijen er niet op. En wat hebben ze nu gedaan? En dat is allemaal dankzij de digitale techniek. Ze hebben gewoon de baspartijen van hun weer een ander optreden geplakt onder, de optreden, onder die van de opname van Hul. En, en, en dat is dat allemaal goed in orde gekomen? Dat is goed in orde gekomen. Het is een beetje raar, het is een beetje geschiedvervalsing. Uh, maar ja, er is zo'n vraag naar nieuw materiaal... dat ze toch op die manier aan toegemoet toe, toe, toe zijn gekomen. Die, die hoe had een enorme reputatie. Ja. Hè? Van een ruig optreden. Ja. Hè, de verhalen gaan dat Piet Townshend uh, continu hotelkamers verbouwde. Hè? Zijn ja. gitaren aan flarden sloeg. En ja. drugs natuurlijk. Ja. Hoe ruig waren nou, die het was, het, uh, Ik heb ooit het uh, boek gelezen uh, Dear Boy. Dat ging over Keith Moon, de drummer. Dat was eigenlijk wel het grootste feestvarken ja. van de band. Die is overleden? Die is overleden eind jaren zeventig. En die was, uh, ja, die, die gebruikte een enorme hoeveelheden drugs. Ik durf te stellen dat er geen popartiest is geweest die zoveel drugs gebruikte als hij. Hij is daar uiteindelijk ook natuurlijk aan overleden. Ja, dat was inderdaad. Die liet letterlijk een spoor van vernieling achter. Sloopte instrumenten, hotelkamers. Maar kennelijk, kennelijk kon hij nog wel trommelen. Ja. Nee, dat, en, en fenomenaal. Uh, ja. Maar vergeet ook niet, hij is overleden op zijn 32e... en toen was het verval al jaren uh, bezig, hoor. Uh, vanaf zijn 25e werd het echt uh, al minder, zeg maar. Het speelt de rest van de band nog, ja, hè? De hoe toert nog steeds, ja. ja. Het is jarenlang wat stiller geweest... maar ze hebben een aantal jaren geleden een nieuwe studioplaat uitgebracht... die eigenlijk nogal tegenviel. Ze toeren nog steeds, vooral in Amerika is, uh, is het een enorme act. Nog steeds, ze zijn hier toen nog geweest met Quadrofinium. Ja. De opvolger van Tommy. Ja, uh, in 96... Dat, is dat geweest dat hebben ze in Ahoy gespeeld, dat hebben ze integraal uitgevoerd. Ja. Uh, en ze zijn hier drie jaar geleden geweest, maar dan is het scherper er wel af, hoor. Ja, uh, ja, het punt is natuurlijk. De Hoe was echt een band waarbij alle leden eigenlijk even belangrijk waren. Je bent waarbij alle het draait om een zanger, maar de Hoe was echt vier leden en ja, twee daarvan zijn inmiddels overleden. En, en dat, dat hoor je en spelen. ze Substitute nog steeds, ja, ja. Dat, hoe klinkt dat nu? Daar gaan we ook heel even horen. Toch niet moeilijk kiezen, hoor. Nee, nee, nee, nee, nou, nee, nee, nee toch. Ik vind, echt vind echt. dit een substitute. Ja, dat is het ook. <laughs> dit, is, dit is de hoe in Rotterdam. In Rotterdam. Ja. Je kon destijds, als je daar was, een cd'tje bestellen. <laughs> ja, die kun je drie dagen later thuisgestuurd, hè? Ja, dus dat ja. heb ik gedaan. En, en het is toch een leuk souvenir. Maar inderdaad, als je het naast het. elkaar legt ja dat, is dat een, een, een gewoonte hè? dat je live optreden dus direct kan bestellen of Toch heb ik wel steeds meer bands doen dat Pearl Jam is daar al jaren geleden mee begonnen uh, en, en uh, steeds meer bands doen dat soms al uh, meteen na het, het optreden ik ben uh, een, even een jaar geleden bij bij Kiss geweest en als je uh, even wacht wachten na de afloop van het optreden... kon je gewoon een cd'tje meenemen. Dat werd dan te plekken gebrand van het optreden. Jeetje. Ja. <laughs> nou ja, in de, de Live at Leeds was dus de eerste. Kun je zeggen dat we het pad geëffend hebben... voor andere belangrijke live albums? Want de Doors zijn nog gekomen. De ja. Rolling Stones, ja. nou ja, dat waren toch allemaal... Nee, uh, ja, ja, absoluut. Het was eigenlijk een van de eerste live ja, platen... die ze echt uh, konden meten met het studiomateriaal. Platen waren vaak... live albums waren vaak een soort tussendoortjes. of uh, mm -hmm. Als een band eventjes geen inspiratie had. En nee, dit was voor het eerst een plaat die eigenlijk net zo belangrijk was... als het studiowerk van, van de Hoer. En er zijn steeds meer bands die dat inderdaad uit zijn gaan brengen. Maar kun je zeggen dat nu met die uh, gewoonte... om meteen uh, een plaatje mee te nemen... dat die status een beetje gedevalueerd is? Ja, absoluut. Maar dat is eigenlijk al een aantal jaren geleden begonnen... met de introductie van de DVD. Want kijk, het was natuurlijk altijd toch een wat gemarkeerd document. Hè? Je, had, je had alleen het geluid, niet het beeld. Terwijl dat bij een concert natuurlijk uh, minstens zo belangrijk is. Een nou, ja, aantal jaren geleden werden de live-DVD's geïntroduceerd... En eigenlijk heeft de, de live-dvd, het live-album... eigenlijk helemaal verdrongen. Ja, maar een hoop live-dvd's uh, en ook cd's... Ja. daar wordt zoveel techniek op een goed moment op losgelaten ja. dat het ook dan wel weer heel erg bijzonder wordt. Want zo krijg je het, en ja. zij ook in die zaal niet... Ja. Uh, ja. Als jij dan uiteindelijk nee, thuis krijgt. Nee, nee. ja Vergeet ook niet dat natuurlijk heel veel bands achteraf ook weer partijen inspelen, Precies. inzingen. Hè. Dus uh, dat is ook het gewoon. En dat is overigens bij Live at Least nooit gebeurd. Het is echt een heel rauw en ruw document. En dat maakt het misschien ook wel zo bijzonder. En wat je nu ook ziet, is dat er dan weer dvd's worden uitgebracht van concerten die lang geleden ja. uh, uh, uh, ja, ja. gespeeld zijn. En ja. als er kennelijk materiaal van was. En het wordt dan alsnog uitgebracht. Ja, ja, absoluut. Ja, zo, zo blijft dat uh, maar uh, in ontwikkeling. Maar goed, nu dus deze luxe editie. Uh, wat, is de, wat zou je de reden kunnen zijn om deze dan te kopen? Wat staat er extra nou, het, nog op? Het, het, het, het is de enige editie waar dat extra optreden in zit. Oh, dat, ja. uh, dat, is eigenlijk het enige. Het is toch heel simpel. Uiteindelijk hoort dat ding gewoon toch op vinyl in dat ja. lullig bruine zakje. <laughs> dat zakje voor jou is trouwens helemaal niet zo verfrommeld zoals ik het me herinner. Ik heb thuis een helemaal ja. verfrommeld zakje. Dat ja. was het toch ook? Ja, precies. Ja, het, het, het was... Dit ziet er nog keurig uit. Ja, ja nou, ik ben er heel erg zuinig. Da oh, dat is het? Ja. Heb je die al zo lang in je bezit? Nou, zeker tot 25, 30 jaar. Ja. Is dit een collectors item? Ja. Nee hoor, nou, dat het valt wel De mee. echte wel, de eerste persingen wel. De eerste pers Persingen wel, maar het, het is een enorm succes geweest. Dus er zijn destijds ja. ook echt miljoenen je van gemaakt. verkocht. Ja. Okay. Dankjewel, Robert Haagsma, muziekjournalist, hoorde u. Het ging dus over de jubileumeditie van het album Live at Leeds van The Who. Ligt eh, vanaf heden in de winkels. Meer informatie via onze website newshow.nl. Wie hebben we zo meteen? Uh, schrijver en psychiater Hans Keilsson. Met hem uh, bespreek ik uh, zijn recente succes. In het uh, gaat uh, de boeken bespreken, want uh, die zijn er ook alweer. En we besluiten de nieuwe show met de tentoonstelling 100 jaar reclame in Amsterdam. Tot zo. 1 januari, tijd voor nieuwe politiek. Bij het Breed zit een nieuwe generatie aan tafel. Het kabinet is ook vooral goed voor de ouderen. Jelle Menges van de jonge socialisten. Ze zijn heel erg bezig met het nu, niet met de toekomst. Martijn Jonk van de JOVD. Mensen moeten gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheid. Jeroen van Velsen van de CDA-jongeren. Wij zijn optimisten, dus we geloven ook wel in verandering. En Eline van Nistelrooy, dwars GroenLinks. Je moet er wel op letten dat de Eerste Kamer niet een Tweede Tweede Kamer wordt. Een nieuw jaar. Een nieuwe politieke generatie. In troskamerbreed straks van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey, how do you do, girls, Huck? 100% Esther. I love you. 100% Klaas.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 huurverhoging, paspoort en identiteitskaart en ouderschapsverlof. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. De meningen over dikke mensen zijn vaak ongenuanceerd en keihard. Een taboe doorbrekende uitzending met ruimte voor humor, verdriet, liefde en glamour. Met mannen die op dik vallen en de zoektocht naar het perfecte dieet. Een andere kijk op dikke mensen. VPRO-thema Lekker Dik. Vanavond bij de VPRO rond half negen op Nederland 3. Ik ben Sanne Vogel. En mijn wens voor 2011 is dat supermarkt te stoppen met het stunten met vlees. Zo'n kip van een paar euro heeft een rot leven gehad. Voor mij is een kip een dier en geen stuntartikel. Laten we in 2011 een beetje fatsoenlijker gaan eten... Kijk op wakkerdier.nl. Dit is radio 1.